Het LOS-journaal. Door Alt Meegens. In de ruzie tussen VVD-leider Rutte en Geert Wilders over de hypotheekrente-aftrek heeft CDA-lijsttrekker Buma de kant gekozen van de premier. Gisteren in het RTL-debat zei Rutte dat Wilders in het katshuisoverleg akkoord is gegaan met het beperken van de aftrek tot mensen die aflossen. Wilders bestreed dat en beschuldigde Rutte van liegen. Buma noemt de opmerkingen van Wilders niet sterk. Volgens hem was er in het katzhuis een conceptakkoord over de woningmarkt... dat bijna hetzelfde was als het vijfpartijenakkoord. Als uh, Geert Wilders nu zegt, er was geen akkoord... ja, dit is iets, dan had hij er ook niet aan moeten beginnen. Dit is vanaf dag één één van de hoofdpunten geweest... van de onderhandelingen in het katzhuis. In de Syrische hoofdstad Damascus is een helikopter neergehaald... meldt de Syrische staatstelevisie. Er zijn er verder geen details. Rebellen zeggen dat ze de gevechtshelikopter... van het Syrische leger hebben neergehaald in de wijk Jobar helikopter zou bezig zijn geweest de wijk te bombarderen. In Jobar wordt fel gevochten tussen Syrische opstandelingen en troepen van president Assad. Samsung investeert 276 miljoen euro in chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Het geld wordt gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologie. Daarnaast betaalt het Zuid-Koreaanse Samsung ruim 500 miljoen euro voor 3% van de aandelen van ASML. Eerder investeerde ook het Amerikaanse bedrijf Intel... en in een Taiwanese chipbedrijf in de Nederlandse chipmachinefabrikant. De bedrijven betalen mee aan duur onderzoek van ASML... naar efficiëntere computerchips. In Afghanistan zijn bij een reeks aanvallen op militairen en burgers... bijna 30 doden gevallen. In de provincie Helmand zijn afgelopen nacht 17 dorpelingen onthoofd. Vermoedelijk wilde de Taliban zo een eind maken... aan een feest met muziek en dans. In dezelfde provincie werden bij een aanval op een controlepost... 10 militairen gedood. De Afghaanse regering zegt dat er vijf militairen worden vermist... dat niet bekend is of ze zijn ontvoerd of overgelopen. Vermoedelijk is ook deze aanval het werk van de Taliban. In het oosten van het land heeft een Afghaanse militair het vuur geopend op NAVO-militairen. Zeker twee militairen werden gedood. Het weer vanmiddag veel zon, afgewisseld door stapelwolken, blijft droog. Temperatuur stijgt naar 21 graden in het noorden en 23 in het zuiden van het land. Er staat daarbij een zwakke tot matige wind uit het zuiden.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Karel johan de Zwart. Dure Nederlandse energiecentrales liggen plat door spotgoedkope Duitse zonnestroom. Het Centraal Planbureau heeft de gevolgen van de verkiezingsprogramma's doorberekend. Maar wat worden we daar eigenlijk wijzer van? Veel vrouwen van boven de 30 willen maar één ding. Kinderen, hoe dan ook. Ik denk dat ik alle opties wel open hou. Ja. Dat je in ieder geval niet later denkt van heb ik wel alles naam wat ik... Wat... Wild zou hebben. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van Karo's. Goedemorgen Nederland. Nederlandse elektriciteitscentrales staan stil door oneerlijke concurrentie. Dat zegt Ruud Bos, topman van GDF Suez Energy Nederland. Voorheen bekend als Electrabel, de grootste stroomproducent van Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, Nederland importeerde in mei en juni meer stroom dan ooit. En dat terwijl er de afgelopen jaren een uh, reeks centrales gestookt op gas zijn gebouwd. En ook nu nog in de Eemshaven bijvoorbeeld uh, van die centrales worden gebouwd. Hoe kan dat? Nou, eigenlijk is dat heel simpel. Want als je kijkt naar, uh, naar de stroommarkt, dan praat je over een centraal West-Europese markt. Ja. En je moet dus uh, de concurrentiepositie van de Nederlandse centrales vergelijken met wat er in het buitenland gebeurt. En dan leggen we het ernstig af. En dan leggen we het ernstig af tegen de. Nou, in Duitsland wordt met name de groene energie. Zwaar gesubsidieerd. Ja. En dat is ook uh, goed, hè? want je, je moet uiteindelijk toch uh, proberen... de energietransitie van fossiel naar duurzaam te realiseren. En Duitsland trekt er harder aan dan Nederland. Met als gevolg dat daar de ontwikkelingen sneller gaan op dat gebied dan in Nederland. En waarom bouwen wij dan nog van die onnodig dure gascentrales? Dat, uh, dat als we het goedkoper uit Duitsland kunnen halen? Nou, op voorhand weet je natuurlijk nooit waar je, je stroom vandaan moet halen. En je kijkt uh, naar, naar de totale energiemix en dan is het goed om een afweging te maken tussen gas, kolen en duurzaam. Want uiteindelijk ook duurzaam moet ingepast worden. De betrouwbaarheid van duurzaam, denk maar aan wind en aan zon... is niet vanzelfsprekend. De zon schijnt uh, niet, zoals gisteren. Nou ja, dat hebben we allemaal gemerkt. Mm -hmm. uh, heb ik bijna geen zonnestraal gezien. Er was ook bijna geen wind. En nee, betrouwbaar... maar in Duitsland zitten ze met zoveel uh, van, die, van, die, van die energie... dat ze zelfs te veel hebben. Dus dat is het probleem uh, ja. niet. En in Duitsland uh, daar hebben ze nog een uh, bijkomstig bij probleem. Want normaal gesproken zou de stroom... die met name in Noord-Duitsland uh, opgewekt wordt getransporteerd moeten worden over heel Duitsland, ook naar Zuid-Duitsland. Ja. En die netwerken die zijn nog niet goed aangesloten. Dus dan vindt dat ze weg naar Nederland. Ja. Zit ik toch nog eens steeds een beetje met dat rare gevoel dat wij hier gascentrales bouwen... die gewoon commercieel eigenlijk helemaal niet interessant zijn? Ze waren in de planning, uh, toen we begonnen met het maken van de, van de plannen... Was, waren ze wel interessant. Mm, we zijn ingehaald eigenlijk door de We door zijn de in ingehaald uh, door de crisis. Denk aan 2008, denk aan uh, vrij recent. En er heeft behoorlijk wat, uh, wat uh, vraagdestructie... of afname van vraag uh, plaatsgevonden. In heel Europa wordt er op dit moment minder... Uh, ja, ten aanzien van het verbruik van Nederland minder verbruikt... Ja. dan oorspronkelijk gepland. En dat betekent dat er te veel centrales staan, dus dat klopt. Maar die centrales die, die proberen dan wel te draaien... Maar op de marginale kosten, dus op het moment dat je ze aanzet, dan moet je de gas in stoppen of je moet de kolen in stoppen. En dat is nou eenmaal duurder dan wind of zon. Nou, dat is dus niet meer doen even. Uh, niet meer doen. Uh, wat nu gebouwd wordt, dat, uh, dat bouw je af. Maar dat betekent wel dat voor alle bedrijven die actief zijn... in de grootschalige opwekking, dat het uh, water aan de lippen staat. En ja. dat, uh, hoe, ze... hoe, hoe, hoe hoog dan? Ja, aan de lippen. Nou, hoe ik, ik denk dat, dat? Als, je, als ik praat met collega-bedrijven... dan denk ik dat, uh, dat uh, alle grootschalige productiebedrijven... gewoon serieuze problemen hebben om, om nog maar geld wat, te verdienen. Wat, ja? Ja. En uw bedrijf? Uh, bij ons is dat niet anders. Uh, sommige bedrijven die hebben dan nog de mogelijkheid, uh, of die hebben grote klantenportefeuilles. Dat hebben wij niet. We zijn voornamelijk een uh, productiebedrijf. We ja. hebben wel uh, verkoop in de zakelijke markt. We hebben wel een kleine, kleine portefeuille in de, in de consumentenmarkt. Maar, maar bent dat... u echt in de problemen op dit moment? Nee, wij, wij zijn op dit moment echt in de problemen. En hoe, hoe ernstig is dat dan? Nou, ik denk de aan de negatieve resultaten. Ja. Hoe lang houdt u dat nog vol? En dat, dat houden we nog wel een, een tijdje vol... omdat we gewoon een onderdeel zijn van een groot moederbedrijf. Uh, maar gezond is de situatie niet. Um, en ja, de regering, of ik moet zeggen het Koendoesakkoord... Uh, helpt ons daar niet bij... want die, uh, die, die belast dan met name de kolencentrales nog een beetje. En je moet het zo zien, gascentrales... daar verdien je op het ogenblik uh, niets op. En uh, je verdient nog een klein beetje op het draaien van die kolencentrales. Die heb je ook nodig. Ja, wat... die zijn jullie nog aan het bouwen ook, hè, kolencentrales. Uh, sommige zijn, worden nog gebouwd. Maasvlakte, verbouwd. ja. Ja. Dat klopt. Uh, en op het moment dat die dus uh, klaar zijn... dan word je meteen uh, afgestraft met een uh, extra, extra belasting. Is dat ook meteen het probleem eigenlijk? Uh, nou ja, de kern van het probleem. Namelijk het Nederlandse beleid op dit gebied. In Duitsland is duidelijk een keuze gemaakt voor duurzame energie. Uh, daar kun je in investeren, want je weet waar je aan toe bent. Die investering nou ja, die is redelijk veilig op dit moment. In Nederland is het ja, die subsidie dan weer wel, dan weer niet. Klopt. Het is onduidelijk. Is, maakt dat het onzeker en daardoor ook niet winstgevend in Nederland? Um, nou... Laat, laat ik anders beginnen. Als je kijkt naar de Centraal West-Europese markt... hebben we op Europees niveau hebben we afgesproken om, uh, om CO2-reductie bovenaan te stellen... als een belangrijke doelstelling. Mm -hmm. uh, dat is een één Europees doelstelling. En uh, dat, uh, daar hebben ze een ETS, een emissietrace systeem, voor op. Uh, op u zegt het... ze, u vindt het eigenlijk helemaal niks? Uh, nou, het werkt op dit moment niet, omdat de prijs van CO2 te laag is. Uh, daar wordt ook aan gewerkt. Hè. De, in Europa, maar ook vanuit ons bedrijf, wordt hard gelobbyd... om meer CO2-rechten uit de markt te nemen, zodat de CO2-prijs omhoog gaat... En hij dus automatisch een transitie gaat plaatsvinden van fossiel naar, uh, naar duurzaam. Maar daarnaast heb je nog een, uh, een duurzame opwekkingsdoelstelling. En die verschilt per land. En in Nederland hebben we ervoor gekozen om uh, die transitie niet te, niet te veel afhankelijk te laten zijn van, uh, van subsidie. En ik denk dat dat aan zich goed is, want je hebt met het ETS-systeem... Maar het gevolg is ook dat het niet gebeurt. Dat uh, we niet overschakelen op, op zonne-energie zoals dit de moment Duitsers niet. dat wel doen. En we er, dus achterlopen. En de ook. Duitsers zijn bereid om daar heel veel geld in te stoppen. Ja, en, dat en dat werkt. Uh, dat werkt, maar het kost de Duitse burger ook heel veel geld. Ik denk dat de Duitse burger op dit moment al op jaarbasis 18, 19 miljard kwijt is. En dat gaat alleen maar toenemen in de toekomst. Ja. De Duitse burger is ook veel meer kwijt dan transport dan, dan wij. Want we kijken altijd naar de elektriciteitsprijs. Maar uiteindelijk moet je naar de integrale prijs kijken. Dus het is, het is een beetje appels met peren vergelijken. Van moet de Nederlandse overheid het anders doen? Ik denk wel dat de Nederlandse overheid heel goed moet, uh, moet kijken naar de waarde van de centrales die we nu hebben staan. En wat die, wat die, uh, dat die de transitie kunnen faciliteren. Uh, maar dat doen ze wat mij betreft het beste... door uh, gewoon op Europees niveau heel hard te lobbyen... om die CO2-prijs omhoog te krijgen. En niet ja. zozeer om te zeggen van we gaan duurzaamheid verplichten... of we gaan kolenbelasting invoeren. of nou, Er zijn nog een paar maatregelen... die eigenlijk alleen maar de lasten verzwaren van onze sector. Eén woord is nog niet gevallen, hè? Eén vorm van energie. Nee. Het K-woord kerncentrales. Het wordt kerst Hebben jullie plannen aan. in die richting, nee, nu nee. gas zo oninteressant is? Nee, want ook al, ja, kernenergie is, is, is duur. Het duurt lang voordat je het neerzet. Ik denk uiteindelijk wel dat, uh, dat je de mogelijkheden moet openhouden... dat het thuis hoort in de energiemix. Mm. Maar op dit moment... Met maar met ja, het... Dat zeiden we ook van zonne-energie, dat, dat moet, je moet je in investeren. Dat duurt, een, dat duurt gewoon een aantal jaren, maar uiteindelijk gaat zich dat terugbetalen. Nou, dat zien we nu in Duitsland. Ik weet niet of het, of het zich terugbetaalt. Het betaalt zich wel terug voor Chinese producenten van zonnecellen. Ja. En, en de mensen oh, het die subsidie trekken. die dingen. Uh, maar of het uh, voor iedereen uh, aantrekkelijk is in de keten, dat, uh, dat betwijfel ik. Nou komen de verkiezingen eraan. Ja. Um, hoe heeft Maxime Verhagen onze energieminister, het eigenlijk gedaan, vindt u, de afgelopen jaren? Um, ik denk dat, uh, dat het huidige kabinet niet zo heel veel heeft gedaan aan het stimuleren van, uh, van de transitie. En heeft ook niet zo heel de veel gedaan... De transitie, de overgang naar overgang duurzame van, uh, energie. De overgang naar duurzame energie. Ja. Uh, en wat er nu gebeurt, uh, dus, dus transitie uh, ten koste van, uh, van fossiel... ik denk ook niet dat dat de goede, goede weg is. En wat moet er eigenlijk wel gebeuren? Ik denk dat de Nederlandse burger eerst goed moet begrijpen... Uh, dat goedkope energie gepaard gaat met een goede mix van uh, fossiel en duurzaam. Ja. En ik denk ook dat de Nederlandse burger moet realiseren... dat als we een nationale target hebben voor duurzaam... dat ze dan akkoord moeten gaan met het plaatsen van windmolens in de achtertuin. Ja. Zonder nou een uh, te vragen van nu... maar wat is dan beter voor uw sector uh, als, je, als het gaat... Gaat hem stemmen? Rutte of Roemer? Ik, uh, ik heb een plaatje gemaakt en uh, geen van beide. Nee? Nee. nee? Op wie, wie nee. moeten mensen dan stemmen? Niet, niet één partij. Als je, nee? als je gewoon op een rijtje zet... welke partijen zijn nu bereid... Om, uh, om iets te doen om structureel het investeringsklimaat te verbeteren. Ja. En dan komt geen enkele partij in Nederland daarvoor in aanmerking. We nee, zijn en dat heel jammer dat erg... het niet scoort, natuurlijk. Hè? Het is, nou ja, goed, duurzaam is natuurlijk relatief aardbaar. Ja. Maar bijvoorbeeld, als je, als je een kolenbelasting zet op kolencentrales. dan lijkt dat goed. Maar uiteindelijk zijn de kolencentrales zijn de enigen die biomassa mee kunnen stoken. en zijn de enigen die de nationale doelstelling voor 2020 kunnen realiseren. Ja. Maar door een belasting ja, erop te zetten. Dat is een veel is ingewikkelde hart. boodschap voor de politiek, vrees ik. Dat, dat hebben we gemerkt, ja. ja dank ja. u wel. Ruud Bos, topman van GDF Suez Energie Nederland. Graag gedaan. Ik zou toch wel graag uiteindelijk wel een kind willen. In Nederland zijn er op dit moment ongeveer 20.000 vrouwen en mannen... die om wat voor reden dan ook zelf geen kind kunnen krijgen. Ik krijg geen kans meer in Nederland en dat is alleen vanwege mijn leeftijd. Dat leidt dan tot de meest creatieve oplossingen. Een van de, van de vaders is dan de biologische vader en een van de moeders is de biologische moeder. Deze week tussen half tien en half elf bij Karo. Goedemorgen Nederland. Kind op bestelling. Ja, Nederlandse vrouwen krijgen op steeds latere leeftijd hun eerste kind. Zo rond hun dertigste is dat. En daarmee zijn ze de oudste ter wereld. Met alle risico's van dien. Op een gegeven moment krijg je toch zoiets van... Is dit nu zeg maar genoeg in het leven? Um, ik heb alles verder op de rit. Ik heb een goede baan, een leuk huis. En dan denk ik, ja, nu zou inderdaad een kind wel gewoon passen in mijn levensstijl. De 35-jarige Belia Buijs uit Amersfoort zit in een lastig parket. Ze is single, maar heeft wel een sterke kinderwens. Ondertussen tikt de biologische klok gewoon door. Op een gegeven moment uh, dan worden de risico's groter en... Um, de kans wordt kleiner dat je überhaupt kinderen zou kunnen krijgen. Uh, dus het gaat steeds meer spelen. Um, en dat is ook best lastig, want je krijgt toch een soort van druk. Dat je denkt van ja, wat als ik dan zo meteen niemand vind, hoe dan? Uh, ja. En als je dan steeds meer in je, in je omgeving ziet en op straat ziet... en denkt van nou, dan ga je, je gaat ook meer op focussen. Volgens Bart Fouser, hoogleraar voortplantingskunde aan de Universiteit van Utrecht... is het heel normaal om een kinderwens te hebben... Ook als je zelf niet in staat bent kinderen te krijgen. Het hebben van de wens voor kinderen en de capaciteit om kinderen te kunnen krijgen... zijn natuurlijk twee totaal verschillende dingen. Dat weet je van tevoren niet. Ik denk dat je kan stellen dat het kinderwens voor de mensen die dat hebben... een buitengewoon belangrijke, buitengewoon diepe ervaring is. En een diepe wens voor levensvulling. En ja, die mensen zullen allemaal maar moeten wachten of het daarna ook gaat lukken, ja of nee. Dus het zijn twee hele verschillende dingen. De wens is niet gekoppeld aan, aan het kunnen. Heeft u enig idee waarom de ene uh, persoon wel zo'n kinderwens heeft en de ander niet? Is dat biologisch bepaald of uh, heeft dat te maken met opvoeding? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat dat, dat in Nederland niet goed uh, bestudeerd is. Dus het echte antwoord daarop kan ik u niet geven. Het heeft ook te maken met hoe je aankijkt tegen het leven. Nou, kijk maar om je heen, praat maar om je heen met mensen. Dan zie je ook hoe verschillend daarover uh, gedacht wordt. Zijn het met name vrouwen die zichzelf willen voortplanten? Of uh, kunnen mannen die kinderwens net zo sterk hebben? Er zijn zeker uh, mannen die ook een hele diepe kinderwens hebben, kennelijk. Maar als je... Kijkt naar, dan ligt het. Is, is over het algemeen nu die wens sterker bij vrouwen dan bij mannen. En hoe komt dat dan? Dat is omdat, uh, nou ja, dat heeft denk ik een beetje te maken met het moederschap en het vaderschap. Dat is nog een beetje het traditionele beeld. Maar het is toch zo dat vaak de moeders in het verleden zeker, en ik denk tot op heden tot op eh, zeker vaak ook nog, dat de moeder toch dichter bij de kinderen staat... en dat dat voor hun een grotere emotionele band is... en dat die daar meer in investeren en meer ook aan opofferen van andere dingen dan mannen. Je hebt nu geen partner, maar zou je ook overwegen om alleen een kind te nemen? Ja, dat zou ik waarschijnlijk wel uh, overwegen. Ik ben uh, toch uh, voor, ja, heel erg zelfstandig, dus dan denk ik, ja, dan moet ik dat ook wel kunnen. Ik zou toch wel graag uiteindelijk wel een kind willen. Waarom zoek je dan niet gewoon een man? <laughs> Het is nogal moeilijk om een geschikte man te vinden. Ze maar... zijn niet zomaar op... op, op ja, je komt ze niet zomaar tegen. Je wilt toch uiteindelijk de, de, de meeste... Ja, de ...ideale partner en dus ook de ja, meest ideale vader dus voor je kinderen. Wat is nu biologisch gezien de meest geschikte leeftijd voor een vrouw om een kind te krijgen? Nou, niet de meest geschikte. Je kan alleen zeggen dat biologisch gezien gemiddeld gesproken boven de 30 de kansen afneemt. Dus wil je gewoon maximale kansen krijgen om zwanger, worden, zwanger te worden en een gezond kind te krijgen, is het onder de 30. In Nederland is een vrouw bij haar eerste kind gemiddeld 29,8 jaar oud... Dat, uh, daarmee heeft Nederland dus de hoogste gemiddelde leeftijd ter wereld. Hoe kan dat? Ja, het uitstellen van, van uh, de kinderen krijgen. Uh, maar dat gebeurt toch niet alleen in Nederland? Dat gebeurt overal, dat zie je ook. En daarom, die verschillen zijn ook gradueel. Uh, aanvankelijk komt dat door, door pilgebruik. Uh, misschien moet je dan even, dan ga je wel 50 jaar terug... Uh, in de, uh, de 60e, 70e jaren. Uh, dat heeft uh, vrouwen de mogelijkheid gegeven... om meer controle te krijgen over hun eigen leven. Om seksueel actief te zijn te zijn zonder het risico op het krijgen van kinderen. Dus om, om meer uh, hè, en, en hoger onderwijs te genieten... meer te streven naar een eigen carrière... meer te streven naar een zelfstandig uh, leven... ook een financieel onafhankelijk leven. Dus dat heeft allemaal geleid tot uitstel van, uh, van de, de wens om kinderen te krijgen. Het is ook duidelijk dat er steeds meer uh, paren besluiten... om überhaupt geen kinderen te willen krijgen... Dus de kinderwens zelf is ook wel aan het veranderen. En, en, en in Duitsland is dat vrij goed gedocumenteerd. En dat is toch wel nou ja, schokkend als je daarover nadenkt... dat van de hoger opgeleide vrouwen in Duitsland 40%, ruim 40 procent bewust kinderloos blijft. Dus die kiezen ervoor om geen kinderen te krijgen. 40 procent, dat, dat is enorm. Ik denk dat ik alle opties wel openhouden. hou. Ja. Omdat die kinderwens dus zo groot is... Um, ja, ik, ik denk dat je dan toch alles wil proberen um, om het zover te krijgen, denk ik. Steeds meer vrouwen met een sterke kinderwens... die in Nederland niet geholpen kunnen worden, gaan daarvoor naar België. Morgen in kindopbestelling. Dat is een groep alleenstaande lesbische patiënten. Er zijn mensen die uitbehandeld zijn in Nederland. En er zijn mensen die de snelle route nemen. Dus die inderdaad niet op de wachtlijst willen... En dat hoort u dan morgen. Opnieuw in een reportage van Renate Curfs. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.kro.nl Straks de gevolgen van de verkiezingsprogramma's... zijn doorberekend door het Centraal Planbureau. Wat moeten we er eigenlijk mee? Eerst nu het ochentumeur van Henk Westbroek. One, two, three. Eh... Uh... Ik ben niet zo gek op stroopwafels, maar ze waren in de aanbieding... dus ik zou een dief van mijn eigen portemonnee zijn geweest... als ik geen pakje gekocht had, voor maar 1,95. Diezelfde winkel had ook kattensnoepjes in de aanbieding voor 1,05 euro... en ik heb drie katten. Ik zou ze zwaar tekort gedaan hebben... als ik die aanbieding aan de neuzen van mijn geliefde poezen voorbij had laten gaan. Ik betaalde met een tientje en het kassasysteem rekende uit... dat ik 2 euro terug moest krijgen. Nou heb ik nog op school gezeten in de tijd dat hoofdrekenen... in plaats van omgangskunde met de homofiele medemens... een verplicht vak was. Gebruikmakend van mijn opgedane schoolkennis... meende ik nog recht op 5 euro extra wisselgeld te hebben. De floor manager kwam erbij. De handrekenmachine van de floor manager werd aangezet maar de batterijen waren blijkbaar op. De winkeldirecteur, die vervolgens werd opgeroepen, had mijn leeftijd en was blijkbaar ooit ook een kei in hoofd rekenen, want hij wist onmiddellijk dat 1,95 plus 1,05 euro uitkomt op 3 euro. En dat 10 min 3 precies 7 is. Ik kreeg een een goedbon van 5 euro, want als de kassa zijn rekenwerk eenmaal verricht heeft en ik alsnog echt geld zou terugkrijgen, zou in het systeem een onverklaarbaar kastekort ontstaan. Logisch, heel logisch, op een bepaalde eigenzinnige manier. Ik neem het kassiers niet kwalijk dat ze niet kunnen rekenen, want ze bevinden zich in het uitstekende gezelschap van de met vlag en wimpel afgestudeerde wiskundigen, die in dienst van banken rekenmodellen bedachten waar we met z'n allen nog steeds dé rekening voor moeten betalen. Dat rekenen niet makkelijk is en één en één geen twee hoeft te zijn, merk je aan de discussie over de dekkingsgraad van pensioenfondsen. Als namelijk het rekenmodel veranderd wordt... en daar wordt nu met de minister van Geld over onderhandeld... dan hebben die pensioenfondsen helemaal geen tekort meer... maar zelfs nog wat geld over. Maar als dat geld er later dan zomaar ineens niet blijkt te zijn... wat dan nog? Wat is er nou mis met een bon? Morgen het ochtendhumeur van Stefan Stassen. Dish van de Robert Cray Band. Het is uh, vijf minuten voor half elf uur luistert naar de KRO op Radio 1. Zometeen, over een paar minuten, maakt het Centraal Planbureau... de doorberekening van de verkiezingsprogramma's bekend. Nou, wat worden we daar nou wijzer van en hoe moeten we die cijfers dan precies interpreteren? Goedemorgen, Sylvester Eivinger. Ja, goedemorgen. Chef. Hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Ja, iedereen wordt daar altijd heel opgewonden van, van die cijfers. Is dat eigenlijk terecht? Nou ja, het is toch een, uh, een soort boekhoudkundige operatie of de partijen met hun plannen hun huishoudboekje op orde hebben. Dus in die zin is het natuurlijk best belangrijk hè, of ze niet te veel uitgeven of ze niet uitgaan van te optimistische prognoses wat betreft de groei, uh, wat betreft de koopkracht, etc. Dus met andere woorden, op zich is het goed dat CPB dat doet uh, in termen van vergelijken van die programma's. Maar ja, er zijn ook beperkingen aan verbonden aan dit soort exercities. Ja, want daar wilde ik inderdaad, het is nog net niet de presentator van Zomergasten, maar er is ook altijd heel veel kritiek op die doorberekening van die cijfers. Ja. ja. Heeft, u, heeft u ook het een en ander aan te merken daarop? Ja, kijk, en dat is niet zozeer op de kwaliteit van de mensen die bij het CPB werken, want dat zijn uh, allemaal zeer kundige en professionele mensen, maar... Er zijn beperkingen aan die modellen. En laat ik één voorbeeld noemen. Het is bekend dat bijvoorbeeld de investeringen in onderwijs en onderzoek. zeg maar de bestedingseffecten, maar ook de productiviteitseffecten op langere termijn. door het CPB niet meegenomen worden. Dat oh? uh, kan het CPB niet doen. Nee, dat, uh, er is erg veel empirisch onderzoek naar gedaan. Ja? In bijzonder door professor Philippe Aguillon van Harvard University, die is de topman op dit gebied in de wereld. Empirisch wil trouwens zeggen dat je het echt kunt bewijzen ook, hè? Ja, dat is gewoon empirisch uh, goed ja. gedocumenteerd in vele wetenschappelijke papers, in prestigieuze journals. Dus daar is geen twijfel over mogelijk dat, dat Dat is wel heel merkwaardig, want ja, dan kun je echt gaan afvragen wat het eigenlijk allemaal waard is. Nou, je moet het dus met een koortjes uitnemen, want dat betekent dus dat ja. partijen zoals de middenpartij, de typische middenpartijen, zoals CDA, D66, PvdA, die zwaar inzetten altijd op investeringen in onderwijs en onderzoek, daar ongunstig uitkomen, omdat ze ja, of Bomber... juist niet. Nou, nee, hoe, je het, hoe je dat uitlegt. In, ja, nou ongunstig in die berekening. ...omdat die berekeningen vooral een hele korte horizon hebben... Mm -hmm. ...en de bestedings- en productiviteitseffecten van de investeringen in onderwijs en onderzoek... ...onvoldoende op lange termijn meenemen. En uh, ja, in het verleden is bijvoorbeeld de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid... ...Ronald Plasterk, die heeft zich uh, daar wel eens uh, boos om gemaakt. En ik, terecht lijkt mij, want uh, het gaat natuurlijk meer dan alleen maar die modellen. Die modellen zijn natuurlijk een handvat om ja. op een zeker met het huisuitboekje op orde te krijgen. Maar... Belangrijk is natuurlijk, de investeringen, in onderwijs, onderzoek zijn natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar die zien we dus niet, die zien we dus inderdaad, die effecten daarvan zien we niet terug in deze cijfers eigenlijk, althans nee. niet op de juiste manier. Nee. Um, en toch spelen die cijfers een steeds grotere rol in die verkiezingsstrijd. Ja, maar dat komt omdat natuurlijk uh, de meeste mensen gewoon toch niet de beperking politici, maar ook de gewone burger, de beperking van deze modellen niet kent. Kijk, deze modellen die hebben zin voor de kortere termijn. Yes. Eh, als een soort boekhoudkundige ja. operatie is het huishoudboekje op korte termijn op orde. Eh? Maar als je dus meer op de langere termijn kijkt en dus bijvoorbeeld nou ja, naar productiviteitsontwikkeling, die dus heel belangrijk is voor economische groei op lange termijn, et cetera. Maar moet er dan niet een CPB worden opgericht uh, die dat wel kan? Die wel kan kijken naar die lange termijn? Ik denk ook okay, even aan Duitsland. Die hebben bijvoorbeeld vijf uh, ja, Centraal Planbureaus. ja. ja Concurreren, die vijf instituten concurreren. Het is ooit geprobeerd uh, door Eduard Bomhoff met Nijver en Nijderode. Dat was een particulier instituut. Ja. Dat werd particulier gefinancierd. Dat is toen niet gelukt. Uh, waarom? waarom? Niet? Nou ja, omdat het natuurlijk erg moeilijk is. Als je particulier instituut, dan heb je natuurlijk iemand die voor dat onderzoek betaalt. Ja. En om je onafhankelijkheid dan te waarborgen, is het erg moeilijk. In die zin is het ook erg belangrijk, vind ik, dat het CPB. Ja, het CPB is nu een agentschap van het ministerie van Eli. Uh, maar eigenlijk zou het CPB onafhankelijk op afstand moeten worden ja. gezet van de politici. Omdat ja, door middel van een zelfstandige bestuursorganisatie. Maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen denken, is ook een oplossing om meer concurrentie in. In, uh, in die berekeningen te brengen. Dus een tweede of misschien wel een derde planbureau ja, op te richten. Ja. Maar ja, Nederland is een klein land en is niet zo groot ja, als Duitsland. Precies. Dat is de beperking natuurlijk. N nou, we kijken desalniettemin met grote belangstelling uit naar die cijfers van het Centraal Planbureau. Zo meteen. Al zijn de effecten voor onderwijs en onderzoek op de lange termijn nog niet echt heel erg goed meegenomen. Dank u wel. Sylvester Eijvinger, hoogleraar Financiële Economie aan de Universiteit van Tilburg. Tot zover deze KRO. Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma op www.kro.nl. U komt ons ook volgen op Twitter. GMNL Radio. En zometeen na het nieuws, zoals iedere werkdag. Prem Radakishoen. Prem, Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Na nou, Ida en ik zitten in Den Haag in haar hometown. En waar ik eigenlijk baal en toch een beetje blij mee ben, mevrouw Jette Kleinsma. Die is mijn gasten. Eh, onze gasten. En ik vond mevrouw Kleinsma geweldig. En ik dacht, oké, okay, dan gaan we vandaag helemaal er fileren. Waar <laughs> ze is geboren. Waar ze is opgeleid. Hoe het allemaal is gedaan. Maar nu komen de CPB-cijfers. Dus de actualiteit ja. gaat weer Karel Johan, dat we daarop ingaan. Dus soms baal je wel een beetje. Denk ik, hadden ze niet om 12 uur kunnen doen. Maar goed, luisteren als we gaan proberen om het er beste van te bakken... met een van de, Ja, kan ik zeggen, meest integere personen in de politieke Nederland, Naida? Ik denk het wel, meest menselijke. Meest Dat menselijk. zeker. oké. Okay. Dan doen we allemaal naar de warme, zeer menselijke, aangename stem van Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Ik sluit het nieuws naadloos aan bij professor IJvinger, het Centraal Planbureau. Dat heeft de verkiezingsprogramma's doorgerekend. Rond deze tijd worden die berekeningen gepresenteerd. Onze verslaggever Peter Blok in per centrum Nieuwsbord in Den Haag. Peter, jij hebt de cijfers voor je neus zaken die in het oog springen. Nou, het uh, boekwerk is uh, net uitgedeeld. Het zijn uh, maar 450 pagina's, dus dat is eventjes uh, uitzoeken. Die heb jij nog niet gezien? Uh, nou, niet allemaal, nee. Het is een uh, vergelijkend onderzoek van het Centraal Planbureau... Die, die heeft bekeken welke partij de banenkampioen is... welke partij zorgt voor de meeste banen... welke is goed of het best voor onze portemonnee, de koopkracht... en welke partij zorgt voor de meeste economische groei. Ja, en kloppen alle cijfers waar de partijen ons de komende week... in de verkiezingscampagne mee om de oren slaan... Nou, de VVD claimt nu al banenkampioen te zijn. Of dat waar is en wie op al die andere fronten als winnaar uit de bus komt, dat is de vraag. Directeur Koen Teulings van het Centraal Planbureau die komt straks hier met het antwoord. Jij komt ons bijpraten om kwart voor elf. Ik neem aan dat je dan die 450 pagina's doorgenomen hebt. Ja, dan heb ik ze uit. Ja. Peter Blok, dankjewel voor dit moment. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR Prem Time Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun Over 16 dagen op woensdag 12 september mogen wij onze Tweede Kamer der Staten generaal bemensen. Simpele mensen willen u doen geloven dat er verkiezingen gaan tussen de personen Emil Roemer en Mark Rutte. Want dat is lekker gemakkelijk. Hoewel na gisteravond kun je afvragen gaat het niet om Samsung en Rutte. Maar... We kiezen echt 150 volksvertegenwoordigers die uit hun midden een coalitie zullen proberen te smeden. En omdat wij een land van voorzitters zijn en niet van presidenten, heeft de gekozen nummer 10 van de lijst evenveel stemrecht als de lijsttrekker. Als bijvoorbeeld de, de D66-fractie iets niet wil, dan moet lijsttrekker Alexander Pechtold zich daarbij neerleggen. Kortom, alle 150 Kamerleden zijn even belangrijk. Daarom stellen wij een aantal aan u voor. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en wat bezielt ze? Vandaag is onze gast Jelle Jetta Kleinsma... geboren op 18 maart 1957, te Hogeveen. En sinds 17 juni 2012 Tweede Kamerlid... en nu nummer 2 op de lijst van de Partij van de Arbeid. Luister, als we zitten in Café Dudok in Den Haag... in de Achterste Kamer, u mag langskomen... en u mag alles vragen of zeggen wat u wil. U kunt natuurlijk ook bellen, mailen en tweeten... 0800-1121, primtimeapelstaatntr.nl... en hek je 1. U kunt... Alles met de door de CPB-cijfers hier op Radio 1. Volg op kwart voor 11 komen alle details. Maar het is maandag 27 augustus live vanuit de nacht. Welkom bij Jetta Time. It's time. Ja, welkom Jetta Kleinsma... Uh... Jullie kennen elkaar, Naida, hoor ik ja. net. Maar mevrouw Kleinsma, u herkende de stem, ja, want ze vroeger een hoofddoek verteld. <laughs> ja, zo me... simpel ligt het. Ja, ik was uh, wethouder hè, hier in Den Haag. En, uh, en jij werkte bij TV West. En je hebt ook allerlei andere klussen in de stad gedaan. En vooral bij Radio West zat je volgens mij ook. Ik ben begonnen bij Radio West, zo met TV West. Ja. ja, dat klopt. En uh, uh, nou ja, jouw stem is natuurlijk dan heel belangrijk op de radio. Dus ik hoorde jou al veel eerder, hè, want ik heb natuurlijk vaker naar Prem geluisterd. Uh, afgelopen weken ook. Maar u herkende me niet, omdat de hoofddoek weg is? Ja, dat is... Nou ja, nee. Dat moet wel, je bent ook ouder en eerlijker geworden. Nee, <lacht> nee. Ik ben een steenbok. Die worden mooier naarmate ze ouder worden. Ze is prachtig, Prem. Daar ga ik helemaal niet om. Nee, hoor, maar, maar het, is, het is... Ik vind het zelf wel heel grappig dat ik... Uh, eerst je stem herkende en nu je gezicht. Nou, dat is een ja. mooi compliment. Mevrouw Kleins, maar hebt u gisteravond gekeken naar het debat? Uiteraard. Jazeker. En? Bent u dan euforisch omdat Samsung door iedereen als winnaar is aangewezen? Nou ja, ik ben er wel heel blij mee. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Want het is natuurlijk gewoon fijn als jouw uh, uh, leider, hè, jouw maatje, uh, het zo goed doet. Wat, wat opvallend was, uh, ik, we hebben het uitgezocht, uh, Rien Aarts. in 2010 stond u nummer 6 op de lijst had haalde u 20.050 voorkeurstemmen. Oh. Diederik Samson was nummer 7 en de 10.982 voorkeurstemmen. Waarom heeft u niet meegedaan voor de strijd van het lijsttrekkerschap? Ja, dat is me vaak gevraagd. Maar in die tijd was ik met de uh, vakbeweging bezig. Ja. En ik vond dat als je zo'n klus uh, aanvaardt, het was vrijwilligerswerk... dat je niet halverwege kan zeggen, jongens, bekijk het maar. Uh, en uh, die vakbeweging die moet het uh, maar... Ja, die moet maar proberen op eigen krachten uit het moeras te komen. Dus ik heb er wel over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik, heb, ik vond de timing gewoon niet goed. Ja, ik ken u, we kennen elkaar in Den Haag. U was in Den Haag was en bent u zelfs nog steeds echt de burgermoeder. En dan maakt u de overstap naar een echte bestuurder, een echte landelijke politicus. Ik heb me altijd afgevraagd, wa want u was echt ontzettend populair in Den Haag, in de gemeente Den Haag. Waarom heeft u die overstap gemaakt naar de landelijke politiek? Ja, ik, nou, ik moet eerlijk zeggen dat Wouter Bos, hè, dat was in die tijd natuurlijk onze voorman, uh, die heeft ontzettend zijn best gedaan om mij over te halen, want ik stond niet te popelen. Dat weet ook iedereen. Hij heeft echt een aantal keren moeten bellen en ook anders wagenschutten ingezet om mij uh, naar, de, naar sociale zaken Welk te brengen. Welk ander wagenschut? <laughs> nou ja, kijk, ook de partijvoorzitter van die tijd, Liliane Ploemen. En Mariette Hamer, die uh, uh, de fractievoorzitter was in die tijd. Ja, met z'n drietjes hebben ze echt behoorlijk op me ingepraat. Uh, en ik snapte het ook wel. Weet je, uh, ik was al elf jaar wethouder. En um, nou ja, het is wel goed hoor dat er dan ook weer wat anders gebeurt, hè? ook voor de stad. Uh, maar ik was lijsttrekker geweest in Den Haag. En dan, uh, dan laat je dat me zo niet in de steek. Ik vind mm -hmm. dat de lijsttrekker op haar post moet blijven. Maar u bent geboren. Even, even voor mij duidelijkheid. Hè? U bent geboren. En ook getogen in Hoge Veen? Ja, in de Ja, En daar bent u ook naar de lagere school gegaan? Zeker. Ik, sorry als het bot van me klinkt, maar bent u geboren met uw. Uh, uh, Kromme spastische benen? benen ja? Ja, ja, zeker. Ik ben mijn hele leven als pasties. Ja. Uh, en mijn vader en moeder die zijn daar achter gekomen toen ik een jaar of anderhalf was. Want ik ging niet lopen. Uh -huh. uh, dus ik heb allerlei operaties gehad, en uh, revalidatiecentra uh, bezocht. En van alles en nog Hoeveel wat. Hoeveel broers en zusters heeft u? Vier zussen. Allemaal ouder? Drie zussen zijn ouder en ik heb nog een kleine zusje. Die wordt, blijft ook altijd een kleine zusje. Oh. En bent u, dan, uh, bent u dan ontzettend verwend als kind? Want als je ziek bent, dan kreeg je extra aandacht en zo. Mm, nou, was dat maar waar. Nee hoor, het is, kijk, mijn vader en moeder die hebben me fantastisch opgevoed. Gewoon als een van de vijf. Uh, en ik moest overal aan meedoen. Ik ging naar de gewone kleuterschool en naar de gewone basisschool... Uh, want ze zeiden, weet je wat, als je omvalt... en ik viel nogal zo zomer op de havenklap... dan moeten je vriendjes en vriendinnetjes je maar weer oprapen. Nou, dat gebeurde ook gewoon. Ik moet zeggen dat mensen mij nog steeds oprapen als ik omval. Want het gebeurt nog wel eens hè, dat ik ergens een wiptegel niet zie... met mijn rollator en dan, uh, nou ja, dan lig ik op plaveisel En dan is het heel fijn als mensen me even weer op de been Maar zitten. is het dan nooit gênant? Nou, ik draag nooit rokjes bijvoorbeeld... Want uh, ja, als je omvalt, dan kan dat, dat wel eens lichtelijk je natuurlijk. U zijn. houdt er iedere dag rekening mee. Ik kan vallen. Nou ja, ik, ik vind als je kromme benen hebt, ja, dan moet je dat wel doen. Hè? Dat uh, lijkt me toch uh, logisch. En ik ben in mijn ja, ik heb, ben zo vaak gevallen in mijn leven. Dus ja, daar ben ik wel aan gewend. Ik zag u vroeger altijd heel veel door de stad fietsen op een tandem. met zo'n tandem heet het toch? Ja, ja. Ja. ja. Maar ik zie u steeds minder. Nou, ik heb nu een scootmobiel, uh, want uh, ik heb geen... Ja, ik had een diensttendem met chauffeur. Ja, het klinkt ah, idioot. Maar, uh, ja, dat klopt. Het. Dat was je chauffeur ja, ook, ja, ja, hè? Ja, ja, ja. Dus en, een... en ik heb nu nog steeds een tandem waar ik met mijn man op fiets. Okay. Maar ja, mijn man kan natuurlijk niet om de havenklap mee. Nee. Dus die scootmobiel is fantastisch. <laughs> Daar broem ik mee door de stad. En dan word ik klopt. echt uh, beetgepakt door mensen in de stad die zeggen... Hé, hey, Jetta, <laughs> we moeten even een verhaal okay, vertellen. want ik zag u op die scootmobiel en toen dacht ik van... Oh, jij gaat het nu slechter met uw gezondheid. Nee. Maar dat is niet zo. Nee, Gelukkig Hij was niet. gelukkig. Ja. Waarom ja. bent u politiek actief geworden? Hoe oud was u en waarom de Partij van de Arbeid? Kijk, ik was. Um, nou, het was tijdens mijn studententijd, dus ik denk uh, 2021 of zo. Uh, en um, mijn oudste zus, die was toen al actief uh, in Groningen, want ik heb in Groningen gestudeerd. Wat? Um, geschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, want ik ben niet van de houten methoden, maar meer van de gewone mens, zal ik maar zeggen. Uh, en uh, nou, toen heb ik eens meegedaan met een campagne... Uh en zo is het gekomen. Ik ben uiteindelijk na die studiegeschiedenis gaan werken op het Binnenhof. Bij André van der Lauw en bij Marcel van Dam. Voor de kleine kinderen, André van der Lou was een heel vooraanstaand... P van de A-politicus in turbulente tijden, toen de P van der A moest veranderen. En Marcel van Dam was dat ook. En nu zijn oude superprum die alleen maar klaagt. Maar nou, vroeger was hij oh, oh, oh. inspirerend. Nou, ik vind hem echt een beetje geworden. Maar vroeger vond ik maar hem heel heeft een dus met grote. Want Hoe oud was u zelf toen de tijd? Um, ik denk uh, vier. 25. Dus u heeft op een jonge leeftijd met grote mannen, als ik het zo hoor, gewerkt. Ja, ja dat is zeker. En daar heb ik ook veel van geleerd. Heel veel van. Zoals? Nou ja, hoe je uh, met mensen om moet gaan. Hè? Want André van der Lauw was een hele geliefde burgemeester van Rotterdam geweest. En ik kreeg nog steeds allerlei Rotterdammers aan de lijn. Die zeiden, kunt u dit even aan mijn burgemeester vragen? Dus en... daar heeft u het van. Want in Den Haag heeft iedereen het ook altijd over onze Jetta Kleinsma. Het ja, zou heel goed kunnen maar dat, dat ik dat van André heb overgenomen. Maar weet je, als wij van het Binnenhof naar het Buitenhof liepen... en er stond een draaiorgel... dan begon dat draaiorgel de internationale te spelen... Als wat André zagen. Ja, wel zo grappig. Ja. Uh, Pim Schip, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, ik geef geen stemadvies. Uh, want als uh, vakbondsbestuurder en uh, de eer die heb ik mogen genieten... om met uh, Jetta deel uit te maken van uh, de werkzaamheden... die we hebben gedaan voor de nieuwe vakbeweging. Ja. wil ik wel even stellen dat uh, op de dossiers Jetta heel erg sterk is... En dat uh, met name uh, de zorg, wat voor Jetta altijd, een, uh, de sociale zekerheid, wat voor Jetta een groot uh, deel van haar leven heeft... Meneer uh, Schip, hoe lang uh, kent u Jetta Kleinsma al? Meneer Schip, hoe lang nou, kent u haar al? Zeg je? Hoe lang kent u mevrouw Kleinsma al? Uh, nou, ik ken uh, Jetta uh, niet zo lang. Wel een paar keer persoonlijk ontmoet nee. in het werk wat we gedaan hebben voor de nieuwe vakbeweging. Mm -hmm. En uh, met name in Rotterdam. En uh, ik ken haar natuurlijk al langer als uh, portefeuillehouder als het gaat om de zorg. Mm -hmm. Dat heeft ook mijn interesse gewerkt voor sociale zekerheid. En daarom ben ik ook bij de bond terechtgekomen. Mm -hmm. uh, wat ik vooral wil zeggen, wat ik uh, Jetta al als, als, als, als al hart onder de riem wil steken... is vooral door te gaan op dat voorstel wat PvdA heeft gedaan... om de zorg in de wijk terug te brengen. Ja. Uh, naast, naast het uh, uh, tegen de versoepeling van het ontslag. Meneer Schip, even uh, de nog een kleine even, vraag. Meneer Schip, wat gaat u, op wie gaat u stemmen? Op welke partij? Tegen uh, vandaag. En op welke persoon? Ja, dat houdt nog een beetje verrassend. Uh, ik ben niet zo iemand die hier op populaire persoon afgaat. Dus iemand die, we zullen maar zeggen, voor uh, haar zijn of haar dossier staat... en daarop dus werkt u Voor die inhoud en voor de lange termijn. Daar ga ik mijn stem aan geven. Oké, okay, hartstikke bedankt voor het bellen. We, we gaan zo meteen naar de NOS gaan, mevrouw Kleins. Maar wat we wat, wat, wat wilden vandaag, de idee over de persoonlijkheid van u. Hoe lukt het u? Kijk, ik ben ontzettend teleurgesteld in de Partij van de Arbeid. Ik was lid toen Kok de Veer heeft afgeschoten. In 2000 heb ik mijn lidmaatschap opgezet, want ik had het gehad met die partij. U bent in die partij gebleven en u heeft het... Het menselijk gezicht, wat Ida ook zei... iedereen, vriend en vijand, prezen u. Voelt u zich nog thuis in die partij? Nou, hoofd, want ik heb mijn veren nooit afgeschud. Die zi zitten uh, dik om mij heen. Uh, goed verenpak, moet ik u zeggen. Voelt ook prima. Dus kijk, uh, ik zou willen zeggen... kom alstublieft terug bij de Partij van de Arbeid. Want uh, Wim Kok, ja, het is een, uh, ik, ik val hem nooit af, echt niet hoor... Maar we hebben nu weer andere uh, tijden. En uh, je kunt zien dat, dat wij... dat zul je zo meteen ook met de CPB-cijfers zien, denk ik... dat wij echt dat sociale en eerlijke Nederland willen. En dat wil jij ook Maar als ik mij. gisteravond Diederik Samsom hoor zeggen... we gaan de marktwerking in de zorg terugdraaien... dan denk ik, verdorie onder paas, hebben jullie het zelf ingevoerd? Weet je wel, de neoliberalisatie, de banken die helemaal vrij hun gang mochten gaan... en dat ze zogenaamd too big to fail waren... en die zijn door uw leidertje Bos uit de brand geholpen... terwijl ik vond dat ze van hadden moeten gaan. Dus welke Partij van de Arbeid praten we over? Nou, de huidige Partij van de Arbeid. Zo simpel ligt die. En uh, natuurlijk sta ik voor al die dingen die de Partij van de Arbeid... ook in de afgelopen decennia heeft gedaan, vanaf... Vanaf de 19e eeuw. Ik bedoel, we zijn sociaaldemocraten uh, met een enorme lange staat van dienst. Maar, maar ik ben natuurlijk ook historica. En het is altijd zo dat er golfbewegingen zijn in de geschiedenis. En we hebben de golfbeweging gehad van het ikken, ikken... en de privatisering en de schaalvergroting. En nu zitten we op de golf, gelukkig. Want daar Weet ik... u mevrouw Kleins, maar als ik, ik zit nu tegenover u en ik kijk u aan. En ik denk, zou het kunnen dat u eigenlijk achter de schermen... gewoon de vrouw bent die voor de nieuwe wind gaat zorgen? Nou ja, uh, ik, ik help wel een beetje mee om te blazen. <laughs> okay. ja. Weet u, we gaan wat uh. iets belangrijks doen. Peter Blok staat klaar, die heeft een cursus snel lezen. Volgens mij, of, of gaan we naar Dorald of gaan we die echter eens naar Peter? Oké, okay, Peter, goeiemorgen. Goeiemorgen, Prem. Vertel ons wat je in Snellie's cursus eruit <laughs> hebt gehaald. Ja, 450 pagina's, maar liefst met uh, vergelijkingen. Nou, het is duidelijk, alle partijen doen hun uiterste best... om het begrotingstekort onder de 3% te krijgen. Die keiharde eisen uit Brussel minder uitgeven, snijden, het mes moeten in. Nou, de VVD haalt er maar liefst uh, 16 miljard euro vanaf, het meest. De PVV het minst, 7 miljard, maar alle partijen houden ook in 2017, aan het eind van de kabinetsperiode... als ze vier jaar blijven zitten tenminste... een begrotingstekort over van klein tot ietsje groter. Dat heeft natuurlijk gevolgen, want de economische groei valt de komende jaren tegen... Dan uh, de verschillen tussen arm en rijk. Daar wil je ja. het waarschijnlijk uh, over hebben. Die worden het kleinst bij de SP. De SP geeft de armste het meest. De Partij van de Arbeid is daarbij een goede tweede. Dat mag uh, geen verrassing heten. De koopkracht heeft het meeste lijden bij het CDA. Bij de <laughs> SP... Ga je er de komende jaren het meest op vooruit? En mensen met een uitkering, die gaan er bij de Partij van de Arbeid, de SP en de SGP het meest op vooruit. En gepensioneerden, die moeten wel bij het CDA zijn. of bij de DPK van de Hero Brinkman en de Partij van de Arbeid. De meeste banen, die komen erbij bij de VVD. Bij de SP verdwijnen de meeste banen juist. En de werkloosheid, ja, dat valt op. De werkloosheid neemt toe bij de meeste partijen tot 2017. En uh, alleen bij de PVV neemt hij af. Nou ja, het is uh, natuurlijk allemaal leuk en aardig, al die staatjes. Maar ja, geen enkel verkiezingsprogramma wordt natuurlijk van A tot Z uh, uitgevoerd. Na de verkiezingen bij de kabinets... Formatie dan, uh, ja, wat wordt daar dan nog van overgenomen en uitgevoerd? Dus het is een vergelijkend ware onderzoek, maar niet meer dan dat... of een partij moet uh, 76 zetels halen, maar dat is al een hele tijd niet voorgekomen, okay. hè, Prem? Nee, mevrouw Kleinsman, heeft u nog vragen aan Peter of iets? En Peter, als mevrouw Kleinsman iets te vragen heeft... Nee? Ja, ik heb heel veel vragen. Maar, gaat u aan? Maar, maar weet je, ik, ik denk dat het wijs is om eerst uh, die CPB doorrekening hartstikke goed te lezen. Ja. Want uh, ook voor mij is dit allemaal natuurlijk nieuw. Ik weet wat we als Partij van de Arbeid erin gestopt hebben. Maar hoe het CPB dat allemaal heeft gewogen, ja, dat wordt nu bekend. Dus ja. uh, dat moet ik gewoon nog lezen. Maar, maar ik, ik hoorde net wel dat bij de SP het aantal banen uh, minder wordt. En dat verbaast me heel erg, hoor. Want werk, daar gaat het om in Nederland. Ja, hoe kan het? Hoe kan... Van het, Peter, dat aan de ene kant bij de SP... je zegt de verschillen tussen Armrijk worden het minst... en de koopkracht gaat vooruit... en dat er toch de meeste banen verloren gaan. Ja, dat is een uh, goede vraag. Dat gaan we straks uh, vragen aan Koen Teulings van okay. het uh, Centraal Planbureau... Die, die dit allemaal natuurlijk uh, de afgelopen weken van uh, A tot Z heeft uh, doorgerekend. Mm. En uh, ja, het is een interessante vraag. Die nemen we zo mee. Oké, okay, dankjewel Peter. Succes. hoor je zeker in het nieuws van, uh, met Dorad Meegentsoor om 11 uur heel uitgebreid. Dank wel, Peter. Ik heb hier een vraag die ik moet stellen van de heer Burger. Hoe is het mogelijk dat uh, ze hen naar voren hebben geschoven... als ze Samson al op stal hadden? Het uh, is uh, uh, dus eigenlijk uh, twee jaar te, te, te lang gewacht op Samson. Nou, Samson uh, uh, loopt natuurlijk al langer met ons mee, gelukkig. Uh, en... Uh... Ja, Joop Cohen, uh, die kwam vanuit het Amsterdamse. En dat is ook gewoon een kei van de man. Dat is waar, want ik heb met hem gewerkt. Twee jaar leien, toen ik wethouder was hier in de stad... kwam ik hem natuurlijk vaak tegen het lokaal bestuur. En uh, ik uh, moet zeggen dat, nou ja, ook in de Tweede Kamer... Uh, ja, het was echt mijn voorman. Ja. ja. Dus ja, ik ben er ook best verdrietig over dat hij uh, af heeft moeten treden. Maar ik vind het ook heel dapper van hem... dat hij de eer aan zichzelf heeft gehouden. We hebben hier een bericht van Ralt... Uh, liberaal, VVD, zegt hij. Hij wil niet in de uitzending. Hij zegt, ik ben geen PvdA-stemmer. Maar hij hoopt van harte dat mevrouw Kleinsma... en de Partij van de Arbeid de ENA grootste wordt en niet de SP. Waar kwam die angst voor? De... Weet we, u, we, mevrouw Kleinsma? Ik zag waarom ik Samson gisteravond zo verrassend goed was... omdat hij niet aan het bashen deed. Nee. En hoe meer Rutte dan gaat zeggen dat het een gevaar wordt... als Roemen in het torentje komt... hoe meer de reaccentrantie in mij maakt... dat ik dan op de SP wil gaan stemmen. Um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jan Bakker van Sint-Anna-Palogu zegt... Is, is, bent u met me eens dat het succes van de SP... in feite grotendeels aan de PvdA zelf te weten is? De SP speelt mooier met puinhoopen die de PvdA heeft achtergelaten... door de privatisering van bijna alle sociaal-democratische verworvenheden. En Jan Bakker is lid van de Partij van de Arbeid... Uitzena ja. ja, nou ja, um, kijk, u hoort mij ook geen kwaad woord zeggen over de SP, want... Uh ja, zij zijn uh, uh, onze campanen, zou je kunnen zeggen... als het gaat om een eerlijk en een sociaal Nederland. Je hoort mij wel veel kwijt woorden zeggen over het eerste kabinet Rutte... en er moet geen tweede kabinet Rutte komen. Zo simpel ligt het gewoon. Want dan krijg je een asociaal en een oneerlijk Nederland. Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Dus mijn campagne, onze campagne, is gericht op het voorkomen van een... een, een een overwinning van Rutte. Zo simpel ligt het. En dat blijf ik gewoon doen tot aan het bittere eind. Tot, tot aan 12 september. Of tot en met 12 september. Uh, maar ik zeg er altijd bij... als mensen mij vragen... Rutte, waar moet ik nou op stemmen? Op de SP of op de Partij van de Arbeid? Zeg ik altijd, weet je... Als je een beetje met je hoofd in de wolken wilt, stem SP. En als je met je voeten op de vloer wilt, stem Partij van de Arbeid. Ja, met je nou, hoofd in de wolken is toch altijd vele malen leuker? Ja, nou dus ja. Het is een gevaarlijk advies wat u geeft. Ja, dat, dat kan wel zo zijn. Maar aan het eind van de rit moeten we wel alle rekeningen betalen. En weet je, je kunt ook geen hekkie om Nederland heen zetten. Dat kan niet. We zijn gewoon één grote wereld. Ik ben ook ambassadeur van het Liliane Fonds. Dat is een fonds voor gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden. Mm -hmm. En ik was drie weken geleden daarvoor in Zimbabwe. En als je in Zimbabwe bent en je vergelijkt dat met alle voorzieningen die we hier hebben in Nederland, ja dan leven we echt in een prachtig land hoor, zo simpel ligt het gewoon. Aan de telefoon Annemie en die heeft een vraag over ontslagrecht. Uh, niet zozeer over ontslagrecht, maar ik wilde graag weten van uh, mevrouw Kleinsma, die ik bewonder om haar voortvarendheid en haar blijmoedigheid en optimisme... Uh, hoe zij uh, zich heeft gevoeld in dat mannenbolwerk van de vakbonden... waar grote ego's met elkaar in de klientjes zijn. En of het feit dat ze een vrouw is met een optimistische kijk... maar wel doortastendheid, of dat een rol heeft gespeeld in haar functioneren daar. En hoe zij de toekomst van de vakbond ziet... Ja, mevrouw, nou ja, mooi dat u dat vraagt. Want ik ben uh, tijdens die klus begonnen op de werkvloer. En niet bij de bobo's. Dus ik heb bij de, op de werkvloer mensen die lid waren van de vakbeweging... en ook niet-leden overigens, gevraagd... wat vindt u nou de vakbeweging van de 21e eeuw? En daar heb ik die nieuwe vakbeweging op gebouwd, zou u kunnen zeggen. En natuurlijk kwam ik ook de voormensen tegen van de vakbeweging. En ja, dat was geen warm bad. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Want ja, die... Uh hadden onderling nog wel eens wat uh, verschillen van mening. En dan druk ik me eufemistisch uit. En dan is het wel fijn dat je helemaal van buiten komt. En dat je dus ook niet in die vakbeweging bent opgegroeid. En dat je met een hele nieuwe, frisse blik tegen die mensen kunt zeggen... kom op jongens, jullie zijn de voormensen van die vakbeweging. Nederland heeft een sterke vakbeweging nodig. Begraaf nou al die rare strijdbeilen. En probeer nou je neuzen allemaal eens een keertje dezelfde kant uit te krijgen. Want het is zo slecht voor werkend Nederland... Dat je jullie allemaal rollenbollend over straat gaan. Dus ik weet niet of mijn vrouw zijn daar iets mee te maken heeft. Maar het heeft er wel mee te maken dat ik begonnen ben... bij de leden van de vakbeweging en niet bij de methoden. Ja, maar er is wel een probleem in Nederland. Heel veel vrouwen worden geparkeerd in contracten, ja. netbanen... Ja. of uh, zogenaamd uh, ZZP'ers. Ja. En daar is geen enkele sociale verdediging voor. En dat maakt, maakt dat wij weer uh, in de klapstoeltjesfase komen. Annemie, mag ik, mag ik even heb mevrouw Kleinsma? Annemie, en trouwens, hartstikke bedankt voor ja. de bellen... want straks moet je eruit vliegen om de tijd... Maar, ja, Annemie, dat nee. stipt iets moois uit. Kijk, ik ben ZZP'er. En ik ben zo arrogant, weet je wel. Dan willen ze mijn contract verlengen, maar er bevalt iets... maar niet, zij ik ben. Weg bij Radio 1, ja, Hub. Ja. He, ik, ik, Dat ik, ik, kan jij je permitteren. Ja. En nu is mijn vraag, in die maatschappij met twee snelheden. Ja. De snelheden zeg maar, van de primtypes... Ja. en de snelheden van de iets zwakkere mensen die ja. bescherming nodig hebben. Hoe kan je het nog organiseren? Nou, Want je zit in een spagaat, toch? Ja, nou en of. Want inderdaad, de ene ZZP'er is de andere niet. Jij bent nou toevallig uh, iemand die zijn eigen bonen hartstikke goed kan doppen. Je hebt de wind in de rug, het gaat gewoon prima met jou. Dus met jou hoeven we geen medelijden te nee. hebben. Maar er zijn ook heel veel ZZP'ers die gedwongen zijn. Al die mannen in de bouw, hè, ik heb ze op, in de bouwketen gewoon zelf ontmoet. Die mannen in de bouw, die gewoon eruit gezwiept worden als ze 50 zijn, hè, door de grote bouwondernemingen. Uh, en die dan wel weer met een U-bocht worden ingehuurd. Omdat ze natuurlijk fantastische vakmensen zijn. Maar die bouwondernemingen die willen niet meer garant voor ze staan. Die willen hen niet meer het CAO uitbetalen. Dus uh, die mannen die, die staan met lege handen eigenlijk. Ja. En die moeten helemaal hun eigen klus klaren. En als ze geen werk hebben, dan zitten ze zonder geld. Zo simpel ligt het. En dat is zo vaak aan de orde nu. Vooral met oudere maar bouwvakkers. Maar heb je een antwoord erop? Nou, het antwoord is natuurlijk dat vanuit die vakbeweging, en ook vanuit de politiek, hoor... want verdikken, wij zijn natuurlijk ook gewoon van ja, Aan de van voor. Op, Tuurlijk. Ja. Dus dat vanuit de vakbeweging die flexibilisering van de arbeidsmarkt... Uh, echt uh, nou ja, beetgepakt moet worden... en dat de politiek daarop aangesproken moet worden. En dan... Uh, zie je dat Partij van de Arbeid, NSP... Uh, inderdaad ja. gewoon die flexibilisering aan dat... banden willen leggen. Oké, okay, we gaan mevrouw Van de Heuvel... die hangt niet in de uitzending zetten, want ja. we hebben weinig okay. tijd. Maar Saida heeft zo'n mooie vraag. En, en, en sorry, ik moet hem echt stellen. Wat vindt mevrouw Kleinsma ervan dat Nederland... nog steeds, nog steeds, nog steeds... geen vrouwelijke premier heeft gehad? Wauw. Nou ja. Uh, <laughs> kijk, uh, uh, ik ben niet, niet, niet het typeje wat zegt... Uh, je moet per se... Uh, overal altijd vrouwen hebben. Maar wat raar is, daar heeft deze mevrouw ook gewoon gelijk in... wat raar is, is dat we inderdaad nog nooit een vrouwelijke premier hebben gehad en ook nog nooit een vrouwelijke minister op defensie. Voor de rest zijn volgens mij op alle posten wel eens vrouwen uh, uh, bezig geweest. Je zegt het goed, wel is. Want ja. als je dan gaat tellen, dan valt het wel weer heel erg tegen. Nou en of. Dus wij vrouwen... <laughs> wij vrouwen, ja, wij moeten gewoon uh, overal en nergens uh, proberen... door glazen plafonds heen te beuken... Want het is nog steeds uh, echt schering en inslag... dat alleen uh, aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel vrouwen actief zijn. Ja. Maar helemaal bovenin zijn ze met een lantaarnetje te zoeken. Amber dus we Grün, moeten door. Amber Grunt zegt, ik weet het, ik stem op Jetta Kleinsma Primtime. Ik geloof niet, alle belofte hervormingen zijn noodzakelijk. Ze is eerlijk, authentiek en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Even over die vakbeweging. Hè? We volgen dat, ik heb dat ook allemaal op het nieuws gevolgd en dat is heel groot. Wat denk je vakbeweging, daar zit u achter, zitten allemaal mensen achter. Maar wat weinig luisteraars weten is dat u heeft die hele, nou alles wat u rondom de vakbeweging heeft gedaan, heeft u hier in Den Haag gedaan vanuit een heel klein kantoortje in het Nutshuis. Ja, ja. Ik zag u daar een paar keer per week naartoe gaan ja. met heel weinig medewerkers. Ja. Bent u een vrouw die dat allemaal maar heel, ja... Er zat geen apparaat achter, heb ik het idee. Nou, ik had een paar hele goede medewerkers, hoor. Echt om u tegen te zeggen. En wij waren met vijf kwartiermakers. Ik was de voorvrouw, zeg maar, maar we waren met z'n vijven. Dus we hebben met die kleine ploeg... een stuk of twaalf mensen in totaal... Uh, ja, gewoon alles bij elkaar gegaard... wat wij in het land hebben opgetekend. En daar hebben we een rapport van gemaakt. En dat hebben we gepresenteerd uh, in het voorjaar. Op 1 mei. Ik vond 1 mei gewoon een mooie datum. Hè. Uh, en... Uh, uh, Jij ja, hoeft ook niet met, met een hele grote bureaucratische nee. ploeg te werken. Dat is ook niet mijn ding, zoals dat dan heet. En dat heeft u goed aangetoond. Nou, ja, okay. Dank u wel. Fijn dat u er was, mevrouw Kleinsma. Uh, heel graag Me mevrouw Kleinsma het liedje wat we nu zouden spelen, zouden we eigenlijk spelen... dat heeft Mario uitgezocht. Want die vond dat u iets rock and rolls in u heeft. En Kijk. die dacht dat Shakira eigenlijk het best <laughs> bij u past. Ja. Want niet de kloot zit een of andere geweldige dat vrouw. Is en zo... ja. <laughs> ik vond dat, mevrouw Kleinsma... U, u, ja, en het de, is jouw de, lievelingsnummer, Clem. Ja, Daarom ja. heeft het ook <laughs> uitgekozen. Maar dat, dat is mooi, want ik vind hem ook geweldig. Nou. Wat, wat, dat, uh, Dan doen we ja. de afkondiging heel kort, mevrouw Kleins, maar U bent een geweldige vrouw. Ik ben blij dat u in de politiek bent. En ik ben blij dat mensen als u er nog in Nederland zijn door Dat we het weten dat er nog steeds mooie mensen zijn... die zich in de publieke zaken dienstbaar willen stellen. Prachtige dus vrouw. Ja, ik denk je? niet dat ik op u ga stemmen, maar u bent echt de verrekking. Dank u wel, Pref, wel. ik ga helemaal blozen. Dank u wel. Dag allemaal. Tot morgen. Namaste. Dag. Hé, waar is mijn muziek? Uh, er is iets, zei we, luisteraars, oh, de muziek is ineens helemaal weggevallen. Ja. Martin ook kreeg helemaal raar. Maar morgen zijn we er en dan hebben we uh, Renske Leijten van de uh, SP. En die komt een heel nieuw plan presenteren. Tot morgen, nummer Dag. Het is begrijpelijk dat Roemer zich gezet tegen een Europese boete. Het lijkt nu ook wel de ware aard van meneer Roemer dat hij van de economie niet zoveel verstand heeft. Ik vind dat Roemer zo en zo altijd gelijk heeft... Dit soort one -liners. het gaat er natuurlijk in als een mes in de boter. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Ik ben ook wel erg dat mijn voorman daar heldere taal geeft. En uw mening die telt. Ik vind het pure misleiding. Je moet de regels in acht nemen. Luister straks van half twee tot twee naar Stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Werk jij ook samen met jouw buren aan een Groen Buurtproject? Deel het op groendichterbij.nl en maak kans op 20.000 euro. Zou Plato deelnemen aan de Griekse demonstraties? Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw, unieke filosofiecorrectie. Koop aanstaande zaterdag Trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche. Groendichterbij wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Kijk op groendichterbij.nl Dit is Radio 1.